En ze lopen door de velden, en de zon is brandend warm Terug van stad op weg naar huis toe, en daar ligt ineens een arm Kiek een arm Paul, zegt de jongen Jongen jong, een arm, zegt Paul En ze lopen door de velden, en de weg is lang en warm Kilometers door de velden En dan ligt er nog een arm Kijk, nog een arm, po, zegt de jongen Jong, jong, is nog een arm En ze lopen door de velden En de zon die brandt gemeen Langs het koolzaad en de tarwe En daar ligt ineens een been Kijk, een baan, Po, zegt de jongen Jong, jong, een been zegt Po. En ze lopen door de velden, en de zon brandt door hen heen. Langs de bonen en de bieten, en dan ligt er nog een been. Kijk, nog een bein, Paul, zegt de jongen. Jong, jong, dat is nog een bein. En ze lopen door de velden, door de warme zon gestoofd. Kilometers door de velden. En daar ligt ineens een hoofd, zegt de jongen, Kiek als dokter die ons daar het genezen. Zegt de vader, des jij vreemd zo'n wat overkomen wezen. En ze lopen door de velden en de zon brandt op hun kop, naar het einde van de wereld waar ze wonen verderop.